langs de entree is gratis, Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. GFM.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 Kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe mazzer kom. De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag werd Guus de Buus naar Rotterdam genomen. En inzien binnen, in had Gus een flinke boeren. met geld. Gous Uittenwaart had zich nooit in een stad begeven. Hij kent alleen het dorp, het land, oude boerderij. Zien uit het vroeger zij te zware wilde wijven leven? Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrije vrijerij. Daar kreeg je grote pesten van, want al die wijven nu te steden, leven daar in zonde en die gaan nooit naar de kerk. Alleen aan grote feesten orgies is in excessen, deden Ja, de duvel in de steden, net daar flink waren overwerk.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 Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp schande over Utenwert en zijn manieren. En Pastor Janari Utenwert komt vast in de hel. Maar Berghuis vergaat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenen. De aan het wilde wijven spel. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar we een erding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Gus, wat is er aan de hand? Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar we een erding. Dit kan toch zo niet hongen, dus wat is er aan de hand? Oh, man. No, no, no. Vond.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 Het kwam, shalalali, shalalala, want ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala, en je gaf ze stikjes brood, shalalali, shalalala. Als een droom keek jij me lachend aan, mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer. dan wie. Op keer. Er is geen ander meer waar ik van hou. Nooit vergeet ik veel die dag, shalalali, shalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. Mooi is het leven met jou. Ja, die weten hoe het kwam. Sjalalabie, shalalala. Want ze zaten op je schoot. Sjalalabie, shalalala. En je gaf ze stukjes brood. Sjalalabie, shalalala. Als een rood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel of zwaar. Ik was meteen vriend op jou. En zag ik jou dan niet? Dan zei je keer op keer: er is geen ander meer waar ik van hou. Hoe vergeet ik nu die dag? Sjalalawi, shalalaba. Dat ik jou voor eerst dan zag. Sjalalawi, shalalaba. Mooi is te leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. De duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Ieder jaar wel spreken kan, shalalali, shalalala. Gaan we weer naar Amsterdam, shalalali, shalalala. Zullen we weer lid zijn? Shalala li, Shalala li, Shalala li, Shalala li, Shalala li, Shalala li, Als de lente komt, dan stuur ik jou hulp uit Amsterdam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 Ja.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 Miragolie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas de goed en moe.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 Als dus je gaat naar Zandvoort bij de zee We nemen broodjes en koffie mee Oh, het is zo zaligheid wanneer je van de duinigheid In Zandvoort bij de zee De snops uit Amsterdam in het heldere wit flanellenpak De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak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 Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, krip ik wel, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, volkstrot Fox, met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe. <laughs> Oh, Foxy trot met je elastieke benen, die wil elke avond daar het dancing doen. Ja, zo dans ik heel mijn leven, in elke discotheek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dat zal het dansen van zo'n Foxdrop, niet zo 1 2 drie meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh, Foxy Fox, dat je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe Zeg, jongeman, wat ik je meisje even lenen Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe En wil je vrijer dan niet even met je dansen Kansen, oh Foxy Fox, drop met je elastieke benen, Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, Kom aan schouder. Oh. To. Die wil elke avond daar een dancing toe. Die wil elke avond daar een dancing toe. Die wil elke avond daar dancing to. Gezellige muziek van Nico Haak met Foxy Foxtrot. Daarvoor horen u Bandi met... de. Naar Zandvoort, maar daar bent u al natuurlijk. En dan voor hoor u Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. Zie je van Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort, waar de temperaturen aardig koud zijn. Iedere week tussen 11 en 12 op de dinsdagocht hoort u mij, met een hoop oud-Hollandstalige muziek. Hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag wel een muziek van de jaren 70 en de jaren 60. En ik weet niet of u het nog kunt herinneren.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 Na een ritje kreeg hij dorst en stopte bij een klein café. Hij dronk eenmaal, tweemaal, driemaal enzovoort. Maar toen hij terug wou rijden, greep een gent en bij zijn boord. Maar laat niet op, glaasje op. Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden, dat is een goede raad.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 Want hij was, zoals je noemt, heel erg een kennelijke staat. Duur maar riep vrouw zei: Marietje, kijk! Kees die rijdt met nieuwe kippokken met de grond gelijk. Ha, maar hij niet op glasjo. Laat je rijden, glasjo. Laat je rijden, dat is een goede raad.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 Maak de borrel die je drink niet extra duur. Glaasje op niet achter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 Goedemorgen.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 En Joop Doder, die speelde er in de hoofdrol Zwiebertje. En de zaterdag van die gelijknamige serie. Die heb ik voor u klaarstaan. Zwiebertje, nu op de radio. Daar komt Zwiebertje Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje En dat ik kon kijken in het interieurje Dan moest je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al gauw Als ik vroeg, ben je trouw Een beetje Verliefd is iedereen, wel eens dat weet je je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je, zodra je naar wat aanhoog luistert, luistert, dan weet je, dat wordt veel net zoiets als paust en greetje, met rendezvous'tjes in een klein caféetje en slenteren in de maanenschijn. Mijn hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar een beetje, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft, want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloofd. Als we ons verloven, en je vracht Ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou een beetje. Beetje. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar nog weet je. soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Want, want. Dat was Terry Scholten, het een beetje. En ook hoorde de Zandse met hooi in het ruizen der golven. En ook Tante Leng kwam van wij met Oceanie. Zief hem Zandvoort, iedere dinsdagochtend.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 Bij al die Arabieren, als arme meisje met een blonde pruik. Ik zie hem daar al dansen, knipogen en schansen, Jopie met zijn blote witte buik. En mocht het daar niet lukken bij die Arabier? Dan rijden we voortaan op lekker schuimend bier De uil is in de olie, in de olie is de uil De uil is in de olie, in de olie is de uil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 de golven, Veronica bedolven. Het zingt tot op de bodem van de zee. Met Joop valt niet te praten, hij zegt het zijn piraten. Dat vinden wij een oliedom idee. Hij heeft ons scheepje nodig voor zijn olie overschot. Twee vliegen in één klap, zo is Veronica ook kapot. De uil is in de olie, in den olie.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 De Rijksrecherche heeft het stadhuis in Roermond doorzocht vanwege het onderzoek naar Jos van Rij. De doorzoeking van gistermiddag was onderdeel van het lopende onderzoek, zegt het OM. Wat de Rijksrecherche zocht is niet bekendgemaakt. In oktober 2002 doorzocht de Rijksrecherche het stadhuis ook al en de huizen van Van Rij en zijn kinderen. Er lopen al jaren onderzoeken naar de Roermondse oud-wethouder, onder meer vanwege corruptie. Van Rij trad vanwege de beschuldigingen af als wethouder en als eerste Kamerlid voor de VVD. In de Domkerk in Utrecht is oud Els Borst herdacht. Familie, vrienden en collega's uit de Haagse politiek... namen afscheid van Borst, die maandag dood werd gevonden... in de parkeergarage bij haar woning in Beeldhoven. De politie gaat ervan uit dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Roger van Bokstel, senator voor D66, zei in zijn welkomstwoord... Els Borst was een groot voorvechter van een waardig levenseinde... maar het is haar waarschijnlijk zelf niet vergunst geweest. De wintersportdrukte valt mee. Nederlanders die met de auto onderweg zijn naar de Alpen voor een wintersportvakantie... hebben tot nu toe weinig problemen. Volgens de AWB staan er alleen de gebruikelijke files. Zijn er zijn geen meldingen over grote knelpunten. Het is ook bijna overal in het Alpengebied goed weer om te rijden. In sint parochie is de bewoner opgepakt... van het huis waar gisteren een verdacht pakketje werd aangetroffen. De man zei gisteren zelf tegen de politie dat hij een pakketje had gevonden. De politie nam dat zeer serieus. Het gebouw met 16 appartementen werd ontruimd. Naar nou, de Verenigde Staten is nu ook Canada getroffen door extreem winterweer. In Quebec en Newfoundland is zo'n halve meter sneeuw gevallen. Het stormt er en er zijn windstoten van meer dan 120 km per uur. Andere regio's in Oost-Canada kampen met zware regenval. Het weer in Nederland wisselend bewolkt en een enkele bui. Aan zee- en zuidwestenwind, stormkracht 9, vooral in de kustgebieden kans op zware windstoten. Later vanmiddag enige tijd zon.